...dagen en een voorspoedige start. Gert Blucht heeft in Pakistan een man vermoord die werd verdacht van het verbranden van een Koran. Honderden mensen vierden het politiebureau in het dorp Sita in het zuiden van het land aan... ...waar de man vast zat en sleepte hem naar buiten. De politie heeft dertig mensen opgepakt. In Pakistan staan zware straffen op blasfemie. Van levenslange gevangenisstraf tot de doodstraf. Maar steeds vaker nemen mensen het recht in eigen hand. De gladheid door ijzel en opvriezingen in het noorden van Nederland... was aan het einde van de ochtend helemaal voorbij. Bij ongelukken in het Noordoosten zijn er gisteravond en vannacht... een paar auto's van de weg geraakt. Zeker twee mensen raakten gewond. pvda de Samsom heeft zich zorgen gemaakt over de weerstand... tegen de afspraken van zijn partij met coalitiepartner VVD. Dat blijkt uit een reeks dagboekinterviews... die RSC Handelsblad hem de afgelopen maanden heeft afgenomen. Ik vrees wel eens dat we over een jaar zeggen het was mooi... Jammer dat het over is, zei Samson, op 19 oktober, een paar weken voordat de formatie werd afgerond. Ook later had Samson sombere buien, onder meer vanwege het oproer over de inkomensafhankelijke zorgpremie. De PvdA-leider twijfelt overigens niet aan de noodzaak van hervormen. Dit decennium hebben we nog, anders stormen we de afgrond in, zegt hij in NRC Handelsblad. Bij een brand in een huis in Hogeveen is een meisje van zes om het leven gekomen. Ze kon niet zelfstandig naar buiten komen toen het vuur snel om zich heen greep. Drie gezinsleden lukte dat wel. De oorzaak van de brand is onbekend. China produceert voor het eerst meer mais dan rijst. Dat komt volgens de US Grains Council door de stijgende welvaart van de Chinese middenklasse. Die eet steeds meer vlees en daardoor is er veevoer nodig in de vorm van mais. Verwacht wordt dat China dit seizoen 208 miljoen ton mais produceert. De rijstproductie wordt geschat op 204 miljoen ton. Het weer, vanmiddag en vanavond regen vanuit het zuidwesten. Plaatselijk kan veel regen vallen. De temperatuur loopt op naar 3 graden in Groningen en 9 in Zeeland. Ook morgen is het regenachtig en zeer zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt vandaag op snelheid gecontroleerd op de A5 tussen Hoofddorp en Knoopend Raasdorp. En op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Tot zover de verkeersinformatie.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 een bijzonder goedemorgen. Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Dat doen we met oud-Hollandse muziek. En vandaag, om een beetje alvast in de kerststemming te komen... heb ik af en toe een, een leuk kerstplaatje tussendoor uitgezocht. En volgende week, misschien leuk om te weten... volgende week dinsdag, eerste kerstdag, ben ik ook van de partij... Met een uur lang Zandvoort uit Zandvoort, Oud-Hollandse Kerstliederen. Dus dat is zeker de moeite waard om daar even naar te gaan luisteren. Als opening hoor je onze herkenningsmelodie van Louis Davies met Weet je nog wel oudje? Een opname uit 1928. Zometeen onderweg hier op CFM Zandvoort, Zwarte Riek, Wim Sonnenveld, maar eerst Corrie Konings. Met een kaartje met kerstmis. Ik ben met mijn naar de botermarkt van de botermarkt gegaan. ze kunnen maken wat ze vol. Ze kunnen maken wat ze vol, ze kunnen maken wat ze vol, ze kunnen maken wat ze vol. En ze maken van boter een dominie, een dominie. In de kark in de kark zit een In de kark in de kark zit een dominee. Een domi dominee, een domi, dominee, en mijn zusster niet meer, en mijn zusster niet meer, en mijn niet kie. En ze maakte van een wafelvrouw, een wafelvrouw, pardon. Kom er binnen, kom er binnen, zeg de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zeg in the car, in the car, see the dominie. In the car, in the car, see the dominie. And dominie, and dominie, and the sister, the hintie, and the sister, the hintie, and the sister, the hintie. De karak, de karak, zede domini. En de karak, zede doemini. Een domi doemini, een domi doemini. Ik en mijn zuster, die heet, die heet. Ik ben een zus, die heet, die. En, zuster, die heet die. en ze je van bodem een kastelein. Een kastelein, pardels. Eerst betalen, eerst betalen, de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, Zij de kastelein. zij je pakken, zij je pakken, zij je pakken, zij je pakken, zij je pakken, zij je pakken, Binnen, kom, er binnen, sei kom er binnen, kom er binnen, zij de Kom maar binnen, kom maar binnen, de In de karak in de Karak sei de dominie. In de karak in de kark, de dominie. En, en, en de suster, niet niet, en de niet niet, en de En ze maakte van boter een de en de zijn de En de, sliete, de en de zijn de sliete, betalen, alles betalen is de kastelein. Eerst betalen is betalen, eerst betalen zij de kastelein. Zijn je pak ik zij je pak zij, zij de Zijn je pak ik zij je pak zij, zij de toverheks. Kom er binnen kom er binnen zij de bavevrouw. Kom er binnen kom er binnen zij de In in de ik zij de dominie. In de zij de oktober was een stijfselkissie en een grootste hits. Daarvoor Wim Zonneveld met een katootje... en ook nog Corrie Konings met een kaartje met kerstmis. De volgende artieste is Henriette Adriana Blok. En u kent haar waarschijnlijk als Hattie Blok. Geboren in Arnhem op 6 januari 1920 en overleden. In Amsterdam op 6 november 2012... was een Nederlandse cabaretier, actrice en zangeres... die vooral bekend werd door haar rol als zuster Clivia... in de zussen in de serie Ja, zuster, nee, zuster... Voor natuurlijk Annie M.G. Smit. Annie Blok, uh, Blok werd waarschijnlijk de bekendste alle zingende zuster... die het uh, Rusthuis Clivia leidde aan de primale Straat in Ja, zuster, nee, zuster... met gebleven liedjes als... Niet met de deur slaan, ja, zuster, nee, zuster... Mijn opa en wilt u een stekkie van de Fuxia. En Hetty Blok en Leen Jongenwaard... waren de enige acteurs die goed konden zingen... en ze namen ook de liedjes voor hun rekening...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 De pleinen en grachten in de huizen is warmte en licht. Maar niet voor de tramconducteur die moet wachten tot het eind van zijn dienst, die zijn plicht. Kerstliefjes, klinkt. De herders lachen bij nachten, zij lachen bij nacht in het Het blijkt wel of de wereld ergens op wacht. Vrede. Het kindje is geboren, het ligt in de stal. Nu zijt wel komen, Jezus lieve. Heer. Sinds eeuwen op die dag luiden klokken. Kerstnacht en stil op de pleinen en straten. Het eind van de nacht is in zicht. Voor velen die in deze nacht voor ons waakten Tot het eind van hun dienst het was hun plicht. de nacht, de lagen bij nachten, zij lagen bij nacht in het stel. Het lijkt wel of de wereld ergens op... Het kindje is geboren het licht in de stal. Nu zij we wel gezordelijk, Jezus, lieve Heer sinds Van Rien van Nunen met kerstliedjes. Daarvoor Willem Parel met Koen. En daarvoor Hetty Blok en Leen Jongewaard met mijn opa, mijn opa, mijn opa. CFM Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. De jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dan doen we iedere week weer een uur lang met mooie oud-Hollandse muziek. En de volgende plaat is O Heide Roosje. Een Nederlandse talig liedje van de Belgische artiest Ray Frankie. En uh, Jetty Guitari uit 1354. En uh, ik draai voor u de uitvoering van Orkest Zonder Naam... van de Karo met O. Heideroosje.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 Mij in het bedje liep, en ik voel weer sleevens morgen in ons hutje bij de ziel. En ik voel weer sleevens morgen in ons hutje, ons hutje bij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 toen de hoofd daar rust mag vleien in ons hutje bij de zee. Toen de hoofd daar rust mag vleien in ons hutje, ons hutje bij.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 Ik zwerf verlaten rond, ver van een eigen rond. Geen mens die met me praat en die me neef verstaat. Ik zwerf van oord tot oord, zoek naar een vriendelijk woord en naar een hart van goud. Waar niemand iets omgeeft Het open veld, de gure wind, is alles wat me bleef. Mijn vader ging van ons vandaan. Mijn moeder is vroeg heen gegaan. Ik sta nu heel alleen. Heb niemand om me heen, ik zwerf verlaten rond. De mens die met me praat, en die mijn leven bestaan. ik zwerf van oort tot oort, zoek naar een vriendelijk woord, en naar een hart van goud. Ik wou dat ik maar iemand vond, die zei ik hou van jou. Een huisje en een stukje grond, een plaatsje bij de schouw. Ik moet maar altijd verder gaan en zie steeds vreemde bloemen staan. Ondraaglijk is de pijn om steeds alleen te zijn. Ik zwerf van oor tot oor. zoek naar een vriendelijk woord. En naar een hart van goud, dat van me houdt. Dat waren de twee Jantjes met de Zwervers. Daarvoor Rie Helmink en 1953 met het hutje bij de zee. En ook nog het orkest zonder naam met hun uitvoering van O. Roosje. De volgende artiest is Max van Praag, geboren in Amsterdam op 24 juli 1913... en overleden in Hilversum. Op 10 juni 1991 was een Nederlandse zanger... die vooral in de jaren 50 een aantal successen boekte. De broer van Max is uh, Joop uh, van Praag, oud-voorzitter van Ajax. En de bekende kinderen zijn uh, Giel van Praag, televisie- en radiopresentator... en Marga van Praag, voormalig verslaggever, bij- en pre presentatrice van het NOS-journaal. Ik heb voor u uitgekozen Grootvadersklok, Max van Praag, nu hier op CFM Zandvoort. Mijn grootvadersklok was een deftige klok, met haar uur werk zo goed en secuur. Zij liep zo geregeld al negentig jaar, verkonde haar stem steeds het uur.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 Tikketak, tikketak, maar opeens toen was het met haar gedaan en voorgoed is ze stil blijven staan. Als kind reeds had grootvader menige keer aan de klok zijn geheimen verteld. Haar slinger steeds volgend, al heen en alweer werd het lief en het leed haar vermeld. Rustig tikte ze voort, door geen enkel ding gestoord, deed zij negentig jaren lang haar plicht. Maar opeens toen was het met haar gedaan en voorgoed is ze stil blijven staan. En ze tikte maar altijd door, tikken tak, tikken tak, altijd maar dag en nacht, tikken tak, tikken tak, maar eens. Toen was het met haar gedaan, en voor goed is ze stil blijven staan. En ze tikte maar altijd door, tik tak, tikk, tak. Altijd, maar dag en nacht, ik het tak, ik tak, maar eens. Toen was het met haar gedaan. Toen bye bye, bye. Mijn vader heeft een groentetuin, er groeit van alles in. Dat is de vitaminebron voor heel het hele thuisgezin. Maar ik mag daar niet komen, want dan wordt papa grof. Dan schreeuwt hij: Hé, klingel, een klingel, Klink, klink, wat doe je in mijn een... Ik een lief kleislapje vindt, zet ik hem op de sla. De rupsjes heb ik op de kom, maar dat mag niet van pa. Die rupsen mieren slakken, wij en soms kriebelt. Die maakt hij dood, ik denk niet dat hij iets voor dieren voelt. Mijn vader heeft een groente tuin, groeit van alles in. Dat is de vitaminebron voor hele thuisgezin. Mag daar niet komen, want dan wordt papa...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 Alleen, alleen met al een verdriet. Een glimlach en daar wordt...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 De wond is nog Aad me,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 Laat uw moeder hard spreken Maak het goed, keer terug naar uw man Maak een eind aan het leed van uw kinderen Keer terug, want ons hart breekt ervan Voor de muziek van Johnny Hoes met vader waar is moeder gebleven? En Johnny Hoes uh, is geboren als uh, Johannes Andreas Johnny Hoes. Geboren in Rotterdam op 19 april 1917 en overleden in Weert op 23 juli 2011. Nederlandse zanger, producer, componist en tekstschrijver. En zijn plaat O oh, was ik bij mijn moeder thuis gebleven staat met. 450.000 exemplaren te boek als meest en best verkochte Nederlandse single aller tijden. Dus niet de meest, maar de best verkochte Nederlandse single aller tijden moet ik zeggen. De staat wel bekend als de koning van de smartlap en was de man achter duizend meezingers... Smartlappers, carnavalskrakers en levensliederen. Onder andere grote hits waren De Smokkelaar, dat is het einde. En we willen friet met mayonaise. En voor Johnny Hoes hoorde u Rita Hovink met Laat Me Alleen. Ook Helentje van Kapel kwam voorbij met Het Tuintje. En Max van Praag met Grootvaders Klok. En nog een leuke wetenswaardigheidje van Max van Praag. Hij opende zijn eerste grammofoonplatenwinkel in Utrecht in, uh, op de Amsterdamse straatweg. Hij breidde het bedrijf samen met zijn vrouw Sari en zoon Giel uit tot een van de grootste platenwinkelketens van Nederland. En in 1974 openden uh, opende zij in het winkelcentrum Hoogkaterijnen hun succesvolste winkel. Echter in de jaren 80 kwam de Sedeen op Mars. En de vernieuwing werd niet gevolgd door de financiële adviseurs. En Max en Sari moesten noodgedwongen hun winkels sluiten. En in 1991 veroverleed hij aan de gevolgen van de ziekte. Van Parkinson. Die van Zandvoort. Het zit weer op Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u het programma nogmaals wilt beluisteren. Dan kan dat. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En volgende week dinsdag. Eerste kerstdag. Een uur lang hoort u mij weer met Zandvoort uit Zandvoort. Mooie oud-Hollandse muziek. Maar dan in een kerstjasje. Dus uh, een uur lang de mooiste kersthits. Nederlandstalig. Ik wens u nog een hele fijne week. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Jenny Roda, Wim Poppin, orkest zonder naam nog een keertje. Maar is die Corrie en de Rekels, met medewerk van de Boefjes... met rinkelende bellen, oftewel kerst op de radio. En ik zeg misschien tot volgende week. En anders, misschien tot volgend jaar. Liggelen de bellen, kinderende bellen... van de lieve kerstman met zijn snee. Een kleine snee, duizenden vlokken... Twinkelende lichtjes, oh wat een nacht. Een houdende ster, die velen zal lokken. Een klokje luidt in de toren zacht. de bellen, kinderen vertellen van de lieve kerstman met zijn slee. Zijn die lichten, vrolijke gezichten, de sneeuwman nacht. En alles doet mee. Vrolijke mensen, goede wensen. Branden, geven de handen. Het was door de eeuwen een oudere refrein. Het zal weer vrolijk kerstfeest zijn. Rinkelen de belden, kinderen vertellen. Blank en bruin, geel en zwart. De kerstman zal ons dan verhalen over een kind met een gouden hart. Rinkelen de bellen, kinderen vertellen van de liefde. zicht de sneeuw lacht en alles doet mee rinkelende bellen kinderen vertellen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 Agentje, agentje, dat kan toch immers niet Zeg juffrouw, ik wil geen tegenspraak, want dat verdraag ik niet Big Ben That's you. out.